CFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. Het aantal banen in Nederland loopt verder terug, blijk uit cijfers van het CBS. In het derde kwartaal van het jaar waren er 140.000 banen minder... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat is de grootste daling in meer dan 25 jaar. In het derde kwartaal kwamen er bijna 7,9 miljoen banen. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2009 daalde het aantal banen met 50.000. Vooral in de zakelijke dienstverlening liep het aantal terug. Ook in andere branches daalde het, behalve in de collectieve sector. Daar steeg het aantal banen vooral in de zorg. Een verpleeghuis in Laren heeft een derde medewerker op non-actief gesteld na een fout bij de vaccinatie tegen Mexicaanse griep. Elf bewoners van verpleeghuis Theodotien kregen vorige maand in plaats van het vaccin insuline toegediend. Eén van hen is overleden. Twee verpleegkundigen waren onmiddellijk na het incident op non-actief gesteld. Nu is ook een manager geschorst. Volgens extern onderzoek werden de regels in het Larense verpleeghuis niet goed nageleefd. Uit een loods in Maastricht is een carillon met 41 bronzen klokken gestolen. Het is van Frank Steins. Hij is behalve Bejaardier ook violist in het orkest van André Rieu. Steins bespeelde het mobiele carillon een paar jaar geleden... tijdens een tournee van Rieu in onder meer Amerika, Europa en Japan. Na de tournee kocht Steins het. Hij trad er afgelopen zomer nog mee op op het Prinsengrachtfestival in Amsterdam. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher... keert na ruim drie jaar terug als coureur in de Formule 1... De 40-jarige Duitse rijdt komend seizoen voor Mercedes. Statistisch gezien is Schumacher de beste Formule 1 coureur ooit, maar zijn gedrag op de baan was niet altijd onomstreden. De Duitse zou eigenlijk afgelopen jaar al een comeback maken bij Ferrari, het team waarin hij vijf wereldtitels won. Een oude nekblessure gooide toen roet in het eten. Schumacher heeft een contract voor één seizoen getekend bij Mercedes.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 Dit is Kerst met CFM. Met nu nu de muziek boulevard. I've take a little time. A little time to think, think.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 pain De Winterse Vijftig. There's nothing you can't do. So believe and be brave. You know it sounds so- tijd aan het eind van het jaar. ZFM brengt een vrolijk kerstfeest bij je thuis. Een heel fijne vrolijke kerstfeest en een gelukkige. Please. me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 Nigga, it was clean on oh, you. Yeah. I had to give you my. Just the same. ZFM wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. ZFM I light a candle to our love In love our problems disappear But all in all we soon discover